You you. Een hele goede nacht. Het Cumusic nieuws van de 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenacht. De communicatie van KLM naar de reizigers de afgelopen dagen moest beter... zegt de topvraag van het bedrijf bij Pauw en de Wit. Ze gaat de aanpak van het winterweer de komende tijd evalueren. Veel mensen hadden kritiek op de informatievoorziening van KLM. Dat ging niet alleen over vluchten die geannuleerd waren... maar bijvoorbeeld ook of gestrande reizigers een hotelkamer konden krijgen. In het centrum van Amsterdam is iemand aangereden door een metro, meldt AT5. Daarbij is een man zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde op station Rokin van de Noord-Zuidlijn. De politie sluit de misdrijf niet uit en wil weten wat er precies is gebeurd. Daarom zijn ze nog op zoek naar getuigen. De agent van immigratiedienst ICE, die eerder deze week een vrouw doodschoot in Minneapolis... had mogelijk een trauma, dat zegt vicepresident Vance. De agent die schoot is eerder tijdens werk een keer meegesleurd door een auto... Hij haalde gisteren de trekker over nadat de vrouw probeerde weg te rijden. Arschagenten agenten wilden haar aanspreken op een wegblokkade. Rusland heeft met drones een aanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De burgemeester zegt dat meerdere gebouwen in brand staan in de stad... en dat er explosies zijn gehoord. Er is nog niets gemeld over slachtoffers. En ook in het westen van Oekraïne zijn aanvallen gemeld in Lviv. De gouverneur in Lviv zegt later met details te komen over de schade. En dan nu het weer van Weer Online... In het noorden van het land sneeuwt het Er kan daar 5 tot 15 centimeter vallen. Daar geldt nu code oranje. In de rest van het land valt regen of dan de sneeuw. In het noorden wordt het min 1 en anders dooit het. En tot zover het ANP-nieuws. Dank u keer van Flitsmeister met op dit moment uh, geen files. Ook geen uh, flitsers, dus dat is uh, lekker. You music, you kan ik een date scoren met een wildvreemde aan de telefoon? Dat ga ik zo testen in Versier de nachtportier. Yeah.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 Drive this little girl insane And fly away to Sunday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 Gaar stiekem tussenuit, oh, like een yes, luchtweg daar. Jimmy Music Holiday in Spain. Ja, het is nu acht over één. Dat betekent dat de lampen in huis langzaam aan uitgaan. Dat de nachtbussen vertrekken van hun standplaats. Dat de bakkers de oven aan het voorvormen zijn. Ja, en ook worden de receptionisten van een hotel ingereld Voor de nachtportiers. Kijk, en daar grijp ik heel graag mijn kans. Want ik ga zo meteen weer bellen met een nachtportier van een hotel. En probeer ik dus diegene uh, te versieren en aan de haak te slaan. Laten we even terugblikken naar vorige keer. Toen ging het namelijk zo. Dat zou ik zou het niet langer storen, maar ik had namelijk een vraag... want ik vroeg me af of het je misschien een keer leuk lijkt om wat te drinken... of dat we nummers kunnen uitwisselen of iets. Uh, nou, om eerlijk te zijn, hou ik werk en privé liever even gescheiden... Oké, okay. ja, dat, dat snap ik natuurlijk ook. Dat begrijp ik. Ja, hij ging er, uh, hij ging er niet op in. Dus zometeen weer een nieuwe poging. Kijk of ik dan wel iemand kan verleiden. Je hoort het zometeen na Chef Special. If not now, then when. Maar eerst armen van buurde Sam Gray. it is A Dream, A Little Dream by Q Music. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night.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 with me Dit is Q Music. David Guetta, Teddy Swims, and Tones and I. Go, go, go. En dit is Q Music. Miles Smith. If you wanna dance my hands, my hands, Q. En dit is new. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. I'm still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now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 not now, then when... Versier de nachtportier. Ja, tijd voor Versier de nachtportier. Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel... en mijn beste charme inzet om de nachtportier... aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Er is alleen één klein detail. Of nou, eigenlijk meerdere details. Want uh, ik ben natuurlijk nog nooit in dat hotel geweest. Hij weet ook niet hoe ik eruit zie. En hij weet ook niet wie ik ben. Hij hoort dus alleen mijn stem en mijn verhaal. En de grote vraag is, laat hij zich verleiden. Durft hij op mijn avances in te gaan... Kan ik dus puur via de telefoon een date scoren met een wild vreemde? Nou, ook deze nacht heb ik weer gebeld en dit keer liep het zo. Goedenavond. Hi, goedenavond. Je spreekt met uh, Judith. Hi, hey, goedenavond. Hi. Um, ja, ik heb misschien een beetje een gekke vraag. Uh, wat was je naam ook alweer? Ja, ik denk dan dat ik jou moet hebben. Um, ik zag jou namelijk denk ik net een half uurtje geleden... bij de balie staan, of bij de receptie staan. Kan dat? Uh, je, ja, ik denk, ik denk het wel. Ik sta samen met een collega, maar ik denk dat ik het ben, ja. Ja, want um, ja, ik zag jou er staan. Ik, zag even, ik keek even snel naar je naamplaatje. en um, ik, ik dacht, ik ga toch even terugbellen... want ik zag jou staan bij de receptie... en ik vond je er, ja, ik vond je er gewoon leuk uitzien. Um, en ik durfde niet op je af te stappen. Dus ik ben weggegaan en toen dacht ik daarna. Oh, wat heb ik nou gedaan? Dus ik, ik ga toch even terugbellen. En uh, om te kijken of je er nog was. En je bent er dus. Nee, je, je, je overvalt me een beetje mee. Ja, in ieder geval dank je wel voor het compliment. Maar was dat het? Of ben je nog wat vergeten? Of? Nee, nee. Nou, ja, vergeten. Nou, ik was... Euh, <laughs> ja, vergeten. Ik was vergeten om op jou af te stappen. Dat is meer, denk ik. <laughs> Oké, okay, ja. Nee, ja, ja. Da dank je wel voor het compliment. En uh, moet je nog tot laat werken? Uh, ja, ik heb tot en met, uh, in de ochtend, dus ik sta de hele nacht hier op. Oh ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, leuk, leuk. Ja, sorry, ik durfde gewoon niet op je af te stappen. Uh, je bent namelijk best wel mijn type en zo. Dus... Je hebt die, ik sta gewoon te blozen. Ik heb een beetje die idee dat ik in de maling wil genomen. Maar... Ja, nee, dat snap ik. Maar uh, ja, nee, ja, ik durfde gewoon oprecht niet op je af te stappen. En ik dacht, ja, ik ga gewoon even bellen om te kijken of hij er nog is. Uh, dus ja, vandaar. Ja, ja, ja leuk. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Nou ja, ik vroeg me eigenlijk ook gelijk even af... of je misschien leuk lijkt om uh, telefoonnummers uit te wisselen... om een keer wat uh, te drinken of iets. Ja, wat gok je. Gaat hij met mij op date? Of, wat ook kan, dat hij me keihard afwijst. Ik zou zeggen, heb je antwoord in een Q-music-app? Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen... Uh, dan krijg je het Q-music-prijspakket. Zijn antwoord, die hoor je zo meteen. Eerst Katy Perry. Dit is Raw by Q. Hij is te Tongue and hold my breath Scared to rock the boat and make a mess So I said quietly Ik Alanis Morzette en Ironic. Zometeen hoor je Body van Topix. Versier de nachtportier. Ja, het is vrijdagnacht. Zojuist heb ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren. aan de telefoon. En de vraag is, gaat hij erop in ja of de nee? Uh, nacht, Boris en Esther. Ja, goeiedag. Goeiedag. Oh, dat zeilen jullie allemaal mooi in koor. Ja. Hé hey, uh, Boris, wat doe jij als je met iemand uh, aan het flirten bent? Nou niks, want ik krijg ruzie thuis. Wat zeg je nou? Ik zeg niks, want dan krijg ruzie thuis. Oh, dan krijg je ruzie thuis. Ja. <laughs> Oké, okay, maar stel je voor dat je single zou zijn. Of heel lang geleden toen je nog single was. Wat deed je dan? Was vroeger. We... Ja, vroeg, vroeger. Ja, inderdaad, vroeger. Ja. Wat deed je dan? Deed je een beetje, beetje knipoog geven of uh, drankje aanbieden of ja, het ligt er dan. Uh, uh, gewoon kijken hoe of wat. Ja, ja, een beetje de kat uit de boom kijken. Oh ja, een beetje de kat uit de boom kijken. Nou, dat ja. is ook een tactiek. En ja. Esther, um, wat is jouw geheim voor een perfecte relatie aangezien jij ja, hebt al twintig jaar een relatie? Wat is jouw geheim? Dat is mijn geheim? Ja, in gesprek blijven met elkaar. Goed communiceren met elkaar. Dat. Ja, ja, ja dat is denk ik wel inderdaad de key voor een goede relatie, lijkt mij. Die neem ik mee, die steek ik in mijn zak voor mijn uh, volgende ja. keer. Um, ja, ik probeerde net een nachtportier te versieren aan de telefoon. Laten we heel even terugluisteren hoe dat ging. Goedenavond. Hi, goedenavond. Je spreekt met uh, Judith. Uh, wat was je naam ook alweer? Ja, ik denk dan dat ik jou moet hebben. Ja, ik zag jou er staan. Ik, zag effe, ik keek even snel naar je naamplaatje. En ik, ik dacht, ik ga toch even terugbellen, want ik zag jou staan bij de receptie. En ik vond je er, uh, ja, ik vond je er gewoon leuk uitzien.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 Ja, nee, dat snap ik. Maar uh, ja, nee, ja, ik durf het gewoon oprecht niet op je af te stappen. Nou ja, ik vroeg me eigenlijk ook gelijk even af... of je misschien leuk lijkt om uh, telefoonnummers uit te wisselen... Of om een keer wat uh, te drinken of iets. Ja, de vraag is nu, gaat hij dorp in ja of de nee? Boris, wat denk jij? Ik denk ja. Ja, jij denkt ja. En waarom denk je dat? Nou, uh, uh, ik denk dat, uh, zoals hij zei, want ik ben op blozen en zo. Ik denk, nou... Ja, toe. Ja, die vindt het allemaal wel te interessant, denk jij? Ja. ja. Ja, en Esther? Ja. Wat denk jij dat hij gaat zeggen? Nou, dat hij afwijst. Ja? Ja, ik waar... hoor te veel achterdocht. Ja, oké. Okay. Hij denkt toch, ik word dus, uh, hij gaat er leuke mee, maar uiteindelijk denkt hij: ja, zoek het maar uit. Dat inderdaad. Oké, okay, nou laten we maar gaan terugluisteren. Degene die het goed heeft, die gaat vandoor met Q Prijspakket. Versier de nachtportier. Vroeg me eigenlijk ook gelijk even af of je misschien leuk lijkt om uh, telefoonnummers uit te wisselen om een keer wat uh, te drinken of iets. Ja, daar ben ik een beetje stil van. Ja, ik, ik heb geen idee. Ja, het Klinkt een beetje gek, maar uh, ik heb geen idee wie jij bent. Uh, ja, nou ja, goed, weet je, oké, okay, weet je, ik. Uh, ja, je leeft me één keer, waarom niet? Ja, Boris, je hebt toch gelijk. Ja. Ja, heb je. Ja. <laughs> ja. ja, Ik kan het uh, goed inschatten. Nou, ja, Esther, dankjewel. dat vind ik heel sportief van je. Ja, helaas Esther Jammer. Nou, volgende keer beter. Vol en zo is ja. het volgende keer beter. Probeer gewoon volgende keer weer te appen. Je weet nooit hoe het loopt, hè. Ja, bom. Zo is het. Hey, Esther, dankjewel voor het meedoen en ik wens jou een fijne nacht. Hetzelfde. Thanks, dankjewel. Uh, Boris, gefeliciteerd. Ja, ja, dankjewel. Goed ja, je hebt het goed ingeschat. Echt. Uh... Ja goed gedaan. Um, ja, nu gaan wij op date, dus wat moeten we gaan Wat denk jij dat een leuke date is voor, uh, voor de nachtportier? Met hem op date? Ja, uh, Ik denk, ja, we gaan naar de bios of zo. De bios, of, ja. Uh... Dat is een goede. Ja. Daar. Nou, oké, okay, ik zal het voorstellen. Um, Boris, dankjewel. Q-Prijsbrief komt jouw kant op en ik wens je nog een hele fijne nacht. Dankjewel. Succes. Ja, aanstaande maanden gaan we van start met het verboden woord. Een week lang mogen we geen beetje meer zeggen. Daarom wil ik het aankomende half uur even iets doen ter voorbereiding. Ga je zo meteen vertellen wat het is. Eerst muziek van Topic en Body bij Q-Music. MUZIEK ja. We gotta, gotta be honest You're the one I want on. Baby, I'm making a promise I'ma keep you close Hope that you're never gonna doubt it I swear it down to my soul You're my desire Please don't go too slow Put your body on my body Cause we only somebody Of my castle. Het verboden woord. Aanstaande maandag starten we met het verboden woord. En het verboden woord is dit jaar. Beetje. Ja, Hoor je vanaf maandag een Q-DJ het verboden woord zeggen? Druk dan op de rode knop in de Q-Music App. Kom je in de uitzending dan win je namelijk 500 euro. Nu is het zo dat wij als DJ ook een klassement hebben van hoe vaak we dit uh, gezegd hebben. The wall of shame is dat. Nou, al twee jaar op rij staat de mattiefak bovenaan en niemand wil bovenaan de wall of shame eindigen. Nu ga ik dit jaar voor de laagste positie. Ik ben bloedje fanatiek en ik wil onderaan gaan eindigen. Um, nu begint het al, dus ik dacht ik ga nog even voor een oefenronde. Ik wil nu namelijk ruim een half uur even oefenen. En ik mag dus het woord beetje aankomend half uur niet zeggen. Nou, betrap jij mij er nou op dat ik het woord beetje zeg? Laat het mij dan vooral weten, ja? Maar ik denk niet dat het nodig is, hoor. Want ik ga dit natuurlijk rocken. Oké, okay, de tijd. De tijd start nu. Girl. Wist jij dat er meer single vrouwen in Nederland zijn dan single mannen? Ja, 1,23 miljoen single mannen tegenover 1,7 miljoen single vrouwen. En je zou denken, nou, als die single mannen nou allemaal iemand vinden tussen de single vrouwen, dan zouden er maar 470.000 singles zijn. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal hè, makkelijker gezegd dan gedaan, want ja. We zijn natuurlijk allemaal kieskeurig en we willen natuurlijk wel de juiste naast ons hebben. Iemand die we echt willen en die we nodig hebben. Nou, zangeres Olivia Dean is ook nog single. Zij heeft drie eisen voor haar toekomstige man. Allereerst, hij moet heel aardig en lief zijn. Niet alleen voor haar, maar ook de mensen om, om hem heen. Als tweede, hij moet zich niet schamen om te dansen en zijn goede move te laten zien. En drie... Hij moet van honden houden. Nou, op zich een niet heel gek lijstje, toch, gelijk bij. Maar het is haar nog steeds niet gelukt en ze heeft er zelfs een nummer over geschreven. Dit is A Man I Need by Q. No reason why Come on, come on, come over Baby, we don't need no reason why Come on, come on, come over on. No one but you got me feeling this way There's so much we can't explain Maybe we're helping each other escape She didn't go. bij Q. Ja, als artiesten een nieuw nummer af hebben... dan wordt dat vaak heel grootst aangekondigd. Uh, mysterieuze berichten online. Cryptische hints over een release datum of titel. Onverwachte straatoptredens. Instagram profielen die ineens helemaal leeg zijn. En enorme billboards waarop alleen maar een, een datum staat. Alles om een beetje... Zie! Ik het oefenen om het verboden woord niet te zeggen. Alles om je nieuwsgierig te maken... Deze? Ik weet het niet. Ja, de artiest Samber, die pakt het heel anders aan. Hij maakt voor een klein deel een liedje... Dat post hij online om te kijken wat de reactie is van zijn fans en volgers. En als het aanslaat, dan pas maakt hij het liedje af. Vind ik toch wel geinig. Dat zie je niet vaak voorbij komen. Maar deze artiest Samba, die doet dat dus wel. Maakt dus een halverwege liedje, post het. Kijkt hij of het bevalt en dan maakt hij het af. Vind ik super slim, want zo weet je altijd dat wat je lanceert sowieso aanslaat bij het publiek. Dus deed hij dat ook bij dit liedje. Het is Undressed by Q. You had a dream